We krijgen bezoek. Het bezoek? Ja, bezoek. Niet meteen, voor de lunch. Is er, uh, is er genoeg eten in huis? Nou, dat hangt ervan af wie het is. Ja, dat kan ik u tot mijn spijt niet zeggen. Iemand die zich Cosima noemt. Zegt u die naam misschien niet? Cosima? Ja, ja. Ik zou niet weten. Ik ook niet, hoor. Het zegt mij absoluut niets. Ach, dat is Cosima. Cosima. Ja. Ja, toch. Heet uw jongste tante niet zo? Mm -hmm. Mijn jongste tante? Ik hoop van moederskant. Nee, van vaderskant. Ach, is dat werkelijk waar? Ja, meneer Walser. Laten we dan hopen dat zij de laatste is. Ja, laten we dat hopen. Ja, natuurlijk is... Nicolaas er altijd nog. Daar weet ik niets van. Hij is als jongen van huis weggelopen en er werd nooit over hem gesproken. En toch is hij de schuld van alles. Van wat? Hij heeft die meneer Marinelli naar ons toegestuurd. Maar laten we het daarover niet hebben. Dus dan te Cosima. Probeer u deze keer te beheersen, meneer Walzer. Dat probeer ik toch altijd... Oh, Misschien komt uh, uh, uh, uh, um ze om een heel andere huh? reden. Die niets met, uh, hoe zal okay. ik het zeggen, met familiedingen te maken heeft. Ik ben bang dat... Ik ook, mevrouw Borkwaard. Ik ook. Ik geloof dat de raven ons dan toch verstaan. Tante Cosima. Zoals gezegd, ik ben blij dat u gekomen bent. Oh ja? Ja, ja. Ja, u ziet er stralend uit. Ik zou jou graag hetzelfde compliment willen maken. Je ziet er tot mijn spijt niet. Ik dat? slaap slecht. Dat is onder deze omstandigheden ook wel begrijpelijk. Of heb je last van de raven? Nee. Ik hou van raven. Ja. Het is fijn dat je mij eens komt opzoeken. Ik zei zo tegen mezelf, de paar leden van de vroeger zo talrijke familie die nog in leven zijn, moeten elkaar niet in de steek laten. Heel mooi gezegd, zeer juist. Ik ben blij dat jij er ook zo over denkt, Adrian. Apropos familie. <coughs> Hebt u eigenlijk ooit nog iets van Oom Nicolaas? Nicolaas bestaat in burgerlijke zin niet meer. En in andere zin? Ongeveer tien jaar geleden hebben we voor het laatst iets van hem gehoord. Er werd toen gezegd dat hij tot de lijfwacht van een gangsterkoning... een zekere Tiger Jimmy behoorde. Uh, Tiger Jimmy. De gangster die het Bende geleidelijk uitstierf... onder heel vreemde omstandigheden. Daar weet ik niets van. Maar er schijnt een zekere overeenkomst te bestaan met onze familie... Nou ja, als je het zo wilt opvatten, op dit idee zou ik nooit gekomen zijn. Ja, ja, we hebben elkaar al heel lang niet gezien. Sinds je vijfde jaar niet meer? Ach nee, zo lang? Kijk eens dan. Was ik een knap kind? Een schat van een kind. Zo, zo, zo. zo. Ja, de tijd vliegt. Pardon? Ik zei, de tijd vliegt. Ah, inderdaad, tante Cosima, inderdaad. De tijd vliegt. Tussen avond en morgen gebeurt er tegenwoordig meer dan vroeger. Tussen geboorte en dood. Oh ja? Ja. Nou, dat lees ik tenminste in de krant. Hier gebeurt niets. Niets? Nou ja, zo goed als niets. Dat zou ook moeten gebeuren. Ja. Wil een cocktail? Nee, dankjewel. Ik drink nooit als ik belangrijke dingen te bespreken heb. Ja, dan ben ik toch blijkbaar uit ander hout gesneden. Ik bespreek niets voor ik in het heerlijke stadium ben... dat ik niet meer weet wat belangrijk is en wat niet. Dat is je aan te zien. Ah, oh, nee, vindt u? Ja, toch. Uh, Mag ik? <tok> Mooi heb je het hier. Ja, hè? En zo rustig. Ik zou alleen last hebben van de raven... Wel, zoals gezegd, ik hou van raven. En ik. Uh, ik prefereer ze boven. boven andere dieren. Zo. So. Proost, lieve dan de maar, maar wat zei u eigenlijk? Belangrijke dingen. Ik had mij een onbezorgde, opgewekte lunch voorgesteld. Licht en luchtig en vol frisse vitamine. Dat wat ik met je te bespreken heb, mijn beste Adriaan. ...kan bij elk soort maaltijd besproken worden. Mooi zo, mooi zo, mooi zo. Want eerlijk gezegd weet ik helemaal niet wat ze krijgen. Ik bemoei me nooit met die dingen. Heb jij een vrouw die voor je zorgt? Uh, een vrouw, ja. Niet mijn vrouw. Ben je niet getrouwd? Goed geraden, lieve tante. Ben je nooit getrouwd geweest? Mm. Ik ben bij een circusartiste getrouwd geweest. Heel kort, hoor, heel kort. bij We uh... pasten niet bij elkaar. Zo, moet je nog betalen? Lieve tante... Neemt u mij een verhoor af? Laten wij ter zake komen, Adrian. Ik zal helemaal eerlijk tegen je zijn. Waarom? Zeg niet omdat eerlijkheid het langst duurt. Oh nee, nee, nee, ik zou u bewijzen wel het tegendeel kunnen leveren. Ik ook. En nog wel in onze eigen familie. Ja, dat dacht ik ook aan. <tus> uh, mag ik? Daar zullen we het nog wel over hebben. Oh. Als het dan dus moet. Het moet. Beste Adrian, ik ben geruineerd. Hoorst. Hmm. <kwijnt> Geruïneerd, zei u. Geruïneerd. Wel, zolang u die robijnen nog om uw kostbare de tand des tijds weerstand biedende hals draagt... ...hoef ik toch uw alarmerende woorden niet al te zeer serieus te nemen. Dat is een kopie van het halssnuur dat mijn gemaalzaliger van Groot in Anastasia heeft gekregen... ...voor bewezen diensten. Van welke aard? Daar wil ik me liever niet over uitlaten. Zoals je wilt. Dat was zeker. Uh, voor ze vermoord werd. Ze leeft nog. Anders had ze het halssnoer niet teruggevraagd. En hebt u het haar teruggegeven? Mijn beste Adrian. Niet iedereen grijpt naar zulke radicale middelen als. Uh, nou ja. als sommige mensen. Uh, heb ik uw gemaal zaliger. gekend? Hij is verdwenen nadat Fabian hem geruineerd had. U bedoelt uw broer? En jouw oom. En weldoener? Daar zullen we het nog wel even over hebben. Hmm. Geruineerd. Ja, maar uh, hoe zit dat dan met die... met die fonkelende voorwerpen die aan uw oorschelpen bengelen... als aan uh, um, barokke plafonds? Ook kopieën. De echte hebben me voor schandpaal en kerker behoed. Het begrip waarmee u opereert, lieve tante, stammen uit een andere en misschien betere tijd. Onze eigen tijd kan me niet erg bekoren. Zeer begrijpelijk. Als je geruineerd bent. In elk geval opereer ik alleen maar met begrippen. Ah, ah nu begrijp ik tenminste waar u heen wilt. Dat betwijfel ik. Bent u dan niet gekomen om mijn hulp in te roepen? Hulp? Als je het zo wilt noemen... Zeg gerust wat u op uw hart hebt, lieve tante. Dat zal ik zeker doen, beste Adriaan. Wees daar maar gerust op. Ik heb een dochter. Oh ja, oh, dat doet me plezier. Voor uh, u, bedoel ik. Zij is het enige wat ik bezit. U houdt natuurlijk veel van uw kind. Oh nee, we kunnen heel slecht met elkaar overweg. Dat spijt me. Als ik zeg dat zij het enige is wat ik bezit... dan bedoel ik dat letterlijk. Ik bezit niets anders... Oh, maar ik vind altijd dat een kind de grootste schat is... die ons mensen geschonken kan worden. Soms, niet altijd. Het hangt van de aard en de kwaliteit van het kind af. Die bepalen de exploitatiemogelijkheden. Van exploitatiemogelijkheden, hoor ik dat goed? Heel goed. Zo. Ja, dat lijkt me wel een zeer... hoe zal ik het zeggen... rationele opvatting, ik zou hem niet bepaald poëtisch willen noemen, maar ik moet toegeven dat die uitmunt door een zekere helderheid van denkwijze die men tegenwoordig slechts sporadisch vindt. Zie je wel? Ik wist wel dat je dergelijke klare taal zou appreciëren. Dat zou ik nu ook wel niet willen beweren. Deze wijze van denken was mij tot dusver eerlijk gezegd. vreemd. Ik ben meer een dromer. Ja, daar zie je wel naar uit. Ach, vindt u dat echt? Laten we daarover ophouden. Over je karakter zullen we het nog wel hebben. Heel graag. Is ze mooi? Uh, uw dochter, uh, bedoel ik.